Joris Stubenitski met het NOS-journaal. De politie in Kenia heeft verdachten opgepakt voor de aanslag op de universiteit van Garissa. Het zou gaan om twee tot vijf mensen. Welke rol ze hebben gespeeld is niet bekend. Eén man was al opgepakt. Hij is volgens de autoriteiten een van de aanvallers. De strijders van de islamitische terreurbeweging Al-Shabaab hebben op de universiteit bijna 150 mensen gedood. Het testen van alle foetussen op het syndroom van Down... is een stuk dichterbij gekomen. Volgens Dagblad Trouw blijkt uit nieuw internationaal onderzoek... dat de zogenoemde prenatale NIP-test zeer betrouwbaar is. Daarbij wordt het bloed van de zwangeren getest. De Gezondheidsraad onderzoekt voor minister Schippers... of de test voor alle zwangeren beschikbaar moet worden gesteld. Het kabinet moet geen valse hoop wekken... over vervolging van de MH17-daders, zegt advocaat Geertjan Knoops... De minister van Justitie van de Steur wil verdachten hoe dan ook veroordelen... ook als ze niet in de recht zou kunnen verschijnen. Een veroordeling is volgens hem belangrijk voor de nabestaanden. Advocaat Knoops heeft het over het weken van valse hoop... en zegt dat er nog veel te veel obstakels zijn voor een veroordeling. Patiënten moeten meer te zeggen krijgen over de zorg... vinden regeringspartijen VVD en PVDA. Om dat te bereiken willen de partijen de positie van cliëntenraden versterken. Daarin zitten bewoners van een zorginstelling... De raden moeten hun eigen budget krijgen en dat kan bijvoorbeeld worden besteed aan het inhuren van kennis van buitenaf. Pandjesbazen misbruiken huizenverhuursites als Booking.com en Airbnb, schrijft de Volkskrant. Ze verhuren appartementen in Amsterdam het hele jaar door aan toeristen en omzeilen zo de regels voor verhuur en brandveiligheid. De krant baseert zich op een deel van de administratie van het Amsterdamse vastgoedbedrijf dat bemiddelt bij de verhuur van tientallen appartementen. Het weer, vandaag geregeld zon, het wordt 8 tot 10 graden. Tijdens de paasdagen blijft het zo goed als droog en wordt het maximaal 12 graden. Dit was het was. Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. Er zijn voor vandaag geen snelheidscontroles aangekondigd. Dat betekent niet dat er nergens gecontroleerd wordt, alleen dat ze niet vooraf bekendgemaakt worden. Tot zover de verkeersinfo.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 You are not mine, would I have the strength to stand? This distance Maim my life. <laughs> If you're. takes my rest